12 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. KLM vliegt nog zeker vijf weken niet naar China. De vluchten waren al opgeschort en die periode wordt voor wat betreft de reizen naar Peking en Shanghai nu verlengd tot half maart. Naar andere Chinese steden als Chengdu en Xiamen wordt pas vanaf eind maart weer gevlogen. KLM heeft het besluit medegenomen op basis van adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken speelt mee. Het advies is om alleen naar China te gaan als dat noodzakelijk is. Minister Schouten nodigt de boerenorganisaties uit voor nieuw overleg. Daarom wil ze zelf van de boeren excuses horen over uitspraken van gisteren. Schouten en premier Rutte braken de gesprekken over stikstofmaatregelen gisteren af... na een harde verklaring van Farmers Defence Force... Die groep vergeleek bepaalde gesprekspartners met Judas... en voegde eraan toe dat ieder die de sector verraadt dat zal weten. 80% van de stagiairs in de zorg wordt ingezet als volwaardig medewerker. Ze moeten dingen doen waarvoor ze niet bevoegd zijn... zoals injecties geven of verband aanleggen. Ook klagen stagiairs over het gebrek aan begeleiding. Dat staat in het rapport Stagemisbruik in Zorg en Welzijn van de FNV. De vakbond zette een steunpunt op naar aanleiding van een uitzending in november van Reporter Radio van CARO ncrw Ruim 2000 stagiairs, leerlingen en medewerkers hebben zich gemeld met klachten. China verlaagt een deel van de importheffingen op Amerikaanse goederen. Vanaf volgende week, vanaf volgende week vrijdag, worden ruim 1700 goederen minder belast. Van producten die eerst nog met 10 of 5 procent werden belast, wordt de heffing gehalveerd.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 Een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch op deze 6 februari 2020. En goedemiddag, uh, Jelmer. Jij bent er ook weer gezellig bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een uh, druk ochtendje hebben we gehad, hè? We hebben uh, lekker veel gedaan. We hebben heel veel gedaan. Heel veel redactiewerk en heel veel leuke dingen. En vind je dat nou leuk ook om redactiewerk te doen bij de radio? Dat kan hè. Stuur gewoon een e-mailtje naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl En doe mee! En uh, deze week is er uh, heel veel gebeurd in uh, Medialand. Maar ook gewoon, gewoon in Nederland. Hè? Heel veel leuke nieuwtjes, uh, leuke berichten. Vreselijke berichten. En wij hebben er uh, toch wel van een paar uitgekozen. En um, ja, Jelmer, uh, er is iets uh, met de moorkop aan de hand. Ja, inderdaad. Want uh, Hart van Nederland schreef deze week dat bakker Jurgen Verwoerd... Uh, na vele negatieve reacties een besluit heeft moeten nemen... dat hij zijn, uh, de naam van de moorkop heeft moeten veranderen naar een room, uh, roomkop. Uh, ben je zenuwachtig, Jelmer? De roomkop zat, zat nog geen week in het assortiment en mailtjes stroomden al binnen... Daarna was het voor de bakker al snel duidelijk. De moorkop moest net als de Negers toen een naamswijziging onderschaan. En dus volgens de bakker, dus dat is nu nog niet officieel? Uh, hij, heeft hem wel al, hij gaat hem binnenkort al doorvoeren, die naamswijziging. Ja, in zijn wijziging. eigen bakkerij? Ja, in zijn eigen... Dus ik kan wel gewoon een moor moorkop kopen Vessum of, uh, bij Van Vessem... of bij een andere bakker in uh, Zandvoort dan ook. Dat denk, ja, ja, dat ja, denk ik wel. Zeker. Toch? Ja, zeker. Ja, en dan is er toch ook uh, wat nieuws uh, met deze uh, familie. Het gaat Het goed. Wat een gezeik. Het gaat goed. Het gaat goed. Het goed. Wat gaat Het goed. Wat gaat Het gaat Het goed. Wat een gezeik. Kun je zo vervelend. Niet zo hard. niet zo hard ja. slaan. niet zo hard ouwe hoer. niet zo hard slaan. Hij drinken. Hij zegt nee. Ik wil je koffie. Hij zegt nee. Ik zeg nou water. Hij zegt nee. Hij zegt ik ga doen. Ga bij de nee, vij. bij wat anders hier, à la Chateau. Ja, en uh, dan uh, hebben we het over Chateau Meiland... Uh, die uh, op RCBSS uh, altijd wordt uh, uitgezonden, Jelmer. Uh, ja. Heb je dat wel eens gekeken? Ik heb uh, alle afleveringen van het eerste seizoen gekeken... maar daarna was ik er wel een beetje klaar mee. mee. Klaar mee. Nou, ik kijk het wel gewoon... om ik van de showbusiness nieuws uh, op de hoogte wil gehouden worden. Het, en, is, het is wel aanstekelijk. Het is aanstekelijk, maar soms ook irritant. En ik vraag me ook echt af... Is het niet echt gewoon gespeeld? Ja, dat vraag je natuurlijk af als ze op een gegeven moment elke week op tv zijn. Of het dan nog wel ja, zo is. authentiek Sowieso als als zo is. Sowieso, zo'n programma wordt wel geregisseerd. Ze dus we bespreken wel wat tevoren. Laten we dan volgende week kanoën. Laten we dan op dat moment doen. Ja. En laten we dan ja. even een dansje maken rondom wijnen. En ja. uh, laten we dan een keer een wijn, uh, wijnboer, een speciaal mijland ja. wijntje maken. Ja. Er zijn wel commercieel ingestelde mensen. Ja, inderdaad. En ik denk dat ook daarom juist het eerste seizoen denk ik, het meest... Uh, hoe die mensen echt zijn, zeg maar. Ja, en het tweede seizoen werd wel beter bekeken trouwens. En hij heeft ook ja, wel uh, ja, over de miljoen slogans. kijkers uh, gedaan. SBS 6 heeft het trouwens nog een keer met een andere familie geprobeerd. De scheetjes. Uh, dat was ook hetzelfde soort, niet hetzelfde soort familie, maar wel uh, uit uh, ik vertrek. En ja. die scheetjes die hebben niet zoveel, uh, of niet zo goed uh, gescoord. En Dus ze zijn ook van de ja. buis afgehaald op de tijd van de Meilandjes. En nu wordt de laatste uitzending van de Scheetjes wordt uitgezonden uh, op zaterdag. Dat is ook niet echt een handige tijd, maar om half twaalf past. Dus hoe, twaalf. hoezo wil je okay. meer uh, kijkers daarmee trekken? Drieënhalfduizend uh, ah, ja. kijkers hadden ze. En uh, nu had de laatste keer op zaterdagavond om half twaalf hadden ze gewoon echt heel weinig kijkers. Geen eens... Ja. Uh, Nee, geen eens, geloof was, ging het om, vijf, nee, nee, maar het ging om 50.000, geloof ik. Dus oh, nee. Dat is pijnlijk. Vreselijk. Dat is zeker pijnlijk voor SBS. Maar nog even terug over de mijlandjes, want we moeten door. Um, ze gaan verhuizen. En daar is wat mee gebeurd. Uh, ja. De mijlandjes gaan, waren volop in de gaan verhuizen naar de Achterhoek, toch? Ja, naar de Achterhoek. En uh, ze hebben heel veel um, ja, annuleringen gekregen voor een chateau dat, in Frankrijk. Dat hebben ze gezegd. Alleen dat hebben ze gisteren weer teruggedraaid. ja. Via een video. Dat ze uh, hebben gezegd: van het valt wel mee met die annuleringen. Ja. Dus dat is, dat is weer. Ja, de hele... maar de geruchten gaan wel dat mensen er uh, wel bang zijn. In ieder geval, dit is, deze zomer blijven, of dit jaar blijven ze nog open. En kan men gewoon uh, nog steeds reserveren bij de Meilandjes. Of nee, ja. niet reserveren, want ze zijn volgeboekt. Maar ze kunnen gewoon hun vakantie daar vieren. En dan, uh, ja, voor hoe het volgend jaar gaat, dat weten we allemaal nog niet. Want uh, ze hebben in ieder geval een huis gekocht uh, in, um, ja, in de achterhoek. Dus, ja, uh, ja. Maar ja, oké, okay, we gaan uh, lekker door met het programma. Want uh, ja, Marco Rosato was natuurlijk ook uh, volop in het nieuws. Nog een klein ja. showbiznieuwtje, ja. en dan gaan we gewoon lekker door met het programma. Want uh, jij maar vertel, ze zijn hoe lang bij elkaar geweest? Ja, Leontien en Marco hebben 22 jaar lang een huwelijk uh, gehad. Ja. En dat is deze week dus naar buiten gekomen dat het uh, uh, is opgehouden. Ze zijn uit elkaar en ondanks dat Leontine nu tegen Marco zegt... ik leef niet meer voor jou... is ze dankzij zijn hits natuurlijk wel zelf ook uh, populair geworden. Ja, want uh, lees het eens voor wat je daar hebt. Uh, even kijken het hele stukje. Gewoon. Ja, ja, daarvoor ja, heb ik okay. het ook uitgeprint, want hij is leuk. Uh, en dat, uh, dat en dan, niet alleen. laat die pennen even los. Ja, oké. Okay. Uh, en, <laughs> en dat niet alleen, maar omdat hij tegen Iris Hond zei... je hoeft niet meer... Uh, naar huis vannacht, dat is uh, degene die in die videoclip speelde. Ja. Uh, toen Leontien wat lippenstift op de kraag van Marco Masato vond... gingen alle zijnen bij haar op rood en vroeg ze... waarom nou jij? Vertel me de waarheid. Marco antwoordde hierop met... ik wil alleen maar vrij zijn, maar geef me een tweede kans. Dat kan alleen als mijn hoofd mijn hart vertrouwt, reageerde Leontien. Maar ik ben geen dromer, want de meeste dromen zijn bedrog. Wat zou je doen als het andersom zou zijn? Onze relatie ligt nu in duizend scherven. Ik zou het zo weer overdoen, bekende Marco. Maar ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ik hoop dat we als vrienden uit elkaar kunnen gaan. Al was het alleen maar om onze dochters. Ja, en we hebben een uh, plaatje van hem klaarstaan. Hè? Gewoon aanzetten. Boom. Marco Bassato, ik leef niet meer voor jou.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 Thank Zegen FM Zandvoort met Weekend. En, uh, u luistert nog steeds naar de Muppet Show. Volgens uh, Charles uh, van den Berg. Die uh, zit ook gezellig mee te luisteren. kreeg ik te horen in mijn oortje. Dus, uh, maar we hebben ook Zandvoortse berichten. En uh, ja, er zijn uh, bezwaren toch tegen het mobiliteitsplan van het Dutch Grand Prix. Vertel... Ja, de, opnieuw wordt er bezwaar gemaakt en er zijn vragen gesteld aan de gemeente... over het mobiliteitsplan van Dutch Grand Prix. Ja. Grootste zorg is wederom de bereikbaarheid tijdens de meivakantie... in de week voorafgaand aan het raceweekend. Namens de leden van de partij die bezwaar heeft gemaakt in Bloemendaal aan zee... heeft Koninklijke Horeca Nederland schriftelijk bezwaar gemaakt... en vragen gesteld aan de gemeentebesturen van Zandvoort en Bloemendaal... Naast de zorgen om de bereikbaarheid beklaagt KHN zich over gebrekkige communicatie en het feit dat zij niet, over nauwelijks, niet of nauwelijks zijn betrokken bij de totstandkoming van het concept, concept mobil, mobiliteitsplan. Sorry. Ook kampeervereniging Strandgenoegen schreef namens 155 strandhuisjes een brief aan de gemeente. Met name de parkeersituatie en de bereikbaarheid of de beschikbaarheid van doorlaatbewijzen baart hen zorgen. Ook voor de veiligheid en overlast wordt gevreesd. De gemeente gaat met deze kritiekpunten aan de slag. Ja, ik, ik ken iemand hè, over die uh, doorrijkaarten. Uh, uh, die, die, die, ja, die persoon uh, die moet vanwege verzorging van iemand in Zandvoort zijn. Ja. En die komt dus niet naar binnen omdat hij geen doorrijkaart heeft. Ja. Dus dat zijn wel een paar kritiek, uh, kritiekpuntjes. Dus ik ja, ben benieuwd hoe de gemeente dat gaat oplossen. Dus uh, we zullen het, uh, we zullen ja. het zien. Dan, maar uh, uh, uh, hebben we ook nog een berichtje over het uh, nieuwe museum, de HDMZ-museum. Inderdaad, Vl. want het HDMZ uh, opent voor publiek en krijgt het meteen druk. Zondag 1 maart opent het splinternieuwe HDMZ-museum voor het eerst. Uh, dat zou zijn met de expositie Slide to Waste... van de veelbesproken in Chili geboren kunstenaar Marcelo Segal uit 1970. Ja. Of geboren in 1970 en zal duren tot en met 3 april. Voor dit jaar staan er maar liefst vier verschillende exposities op het programma... en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het gebouw. Het museum beschikt over een grote en kleinere expositiezaal, een ronde panoramazaal met 360 graden projectie... een educatiezaal, een ruime entree met museumwinkel... en een lunchcafé met een volwaardig horecakeuken. Vorige maand was er een bordel voor de buurt... en volgende week is de gemeente twee maal te gast... tijdens bijeenkomsten in, de, in het kader van de nieuwe Omgevingswet. En een week later is het museum het decor... voor een rechtstreekse uitzending van ons van CFM Sport. Of ZFM, ZFM Sport, moet ik zeggen. Ja, dat moet je wel goed zeggen. Hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Dan uh, nog even over de Formule 1. Uh, maar ook de strandenthouders uh, wachten een roerige tijd uh, tegemoet met betrekking tot de Formule 1. Er wordt druk geklust in het zonnetje op het strand van Zandvoort. Ook bij strandend Nosa waar Kiki Koster dit jaar voor het eerst de baas is... klinken klappen van de hamers en het geratel van boormachines. We gaan even luisteren naar een korte reportage van N.A. Nieuws hierover. Klaar voor het nieuwe seizoen? Zeker. Van mij mag het uh, morgen beginnen. Ze mogen weer... We hebben. Enna weer... Buffer... Ze mogen weer en ze staan te popelen, de Zandvoortse strandtenthouders. Hele bouwpakketten worden op het strand afgeleverd en dat is flink klussen geblazen. Wat een weertje, vorig jaar zag dat er even anders uit hier. Ja, vorig jaar stonden we te, te schuiven in de sneeuw. Ja, moet, je, moet je nu kijken wat voor weer we vandaag hebben. Ja. Het lijkt wel zomer. Wat doet een strandtenthouder in de weken dat er geen strandtent staat? Nou, we zijn voornamelijk bezig geweest in de loods. Dus uh, wij hebben de hele tent geschilderd, zoals je kan zien. Uh, het is nu wit. Het was vorig jaar rood. En bij hard werken hoort natuurlijk een stevige lunch. Hoppa! En die wordt zoals altijd verzorgd door moeder Inge. De warme soepjes, uh, stampotjes, uh, al dat soort dingen gaan gewoon hier naartoe. Ja, en wat, wat staat er vandaag dan op het menu met dit weer? Warme ballen. Ja. Lekkere pittige ballen met speciale sausjes uit moeders pot. Hoppa! Aan tafel. Dank Dankjewel. wel. Hoppa! Op zondag, het gaat uh, stormen, hè? Ja, het gaat zeker stormen. Daarom uh, moeten we zorgen dat uh, al die planken die je daar ziet, dat, dat het allemaal uh, rechtop staat. Dat het dicht is. En uh, dat we een windje aan kunnen het weekend. En dan te bedenken dat we vorig jaar in de sneeuw stonden. Ja, en dan is het vandaag toch even lekkerder. Maar ze moeten wel knallen, want het wordt natuurlijk ontzettend slecht weer na het weekend. zou Ja, we veel, heel veel kunnen schuren. Hoe kijk je naar nou komend seizoen? Um, nou, we hebben natuurlijk de Formule 1, uh, dat zal wel interessant worden. Ik weet niet of dat wat gaat betekenen voor het strand, maar ik, ik vind het überhaupt voor Zandvoort een, een enorme aanwinst. Als het mooi weer wordt, dan zal het uh, zeker heel druk worden. Maar als het regent, dan uh, hebben we alleen de gasten van de Formule 1, dus we gaan wel zien hoe het loopt. Ik heb een ideetje voor jou als u nou die ballen gaat verkopen bij de ingang van het circuit op uh, 1, 2 en 3 mei. Uh, dat mochten ze willen. Dit zijn speciale homemade ballen met geheim recept van moeders. En uh, die krijgt niet iedereen. One, two, one, two, three, four. Sometimes I feel like wonder as a reason. The burning up my but I cry.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 Ja, dat was wel lief. Zometeen het interview met Charles Groenhuizen hier op ZFM Zandvoort. Dan uh, zal hij alles vertellen over positief nieuws en nog heel veel meer. En dat, de rest ga ik allemaal niet vertellen. Dan moet u lekker blijven luisteren naar deze Zandvoort lunch. Heeft u ook zo zin in de ballen van Moederspot? Dat, uh, dat zal lekker zijn. Wij hier in de studio wel. Een lunch zonder lunch is geen lunch. We gaan luisteren naar Toonsnaai, uh, Dance Monkey. Zometeen dus het interview met Charles Groenhuizen. Say, oh my god, I see the way you shine do that thing to do it before yeah. Monkey hier op ZFM Zandvoort, het lekkere station van uw regio. En uh, ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben we het uitgebreid gehad met Jelmer over positief nieuws van Sheldon Groenhuizen. En uh, ja, dus dat uh, wordt leuk. Dus uh, dat was hartstikke leuk. En dat was niet leuk. En ik denk dat ik een storingje heb aan de telefoon. Want ik, hem aan het, uh, ik had hem eigenlijk aan de telefoon uh, moeten hebben. Maar uh, de telefoon heeft storing. Dus ik ga heel even kijken wat er aan de hand is. En dan bellen we gewoon zo meteen nog even opnieuw. En dat doen we met uh, niemand minder dan... Dan uh, Bluff met Alles Liefde. En volgende week is het alweer zover hè. Valentijnsdag. Gaan we dit keer wel een date vinden voor Dolly? Ik weet het niet. Maar we zullen het, uh, we zullen het zien. Alles is Liefde van Bluff. Hier op de voor de Zender, al 30 jaar het geluid van Dansport. Alles is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen. Overwonderlijke prinsen op witte paarden. en een geheim lang bewaarde O liefde voor wie stilletjes verlang echt durft te kijken voor wie iets durft te zoeken, zelfs voor wie alleen nog maar But I don't know her name She's a shape of love oh. I stir my tea I throw away wet cigarettes I watch her shivering And the rain is on the dress I know her makeup runs And her hair may be a mess she's the shape of love And I don't ever. To stop. I don't ever want to leave this coffee shop. I don't ever want the clouds to part. 'Cause the shape of love's the only shape that fits my heart. Honey came inside to get out of the wind. Yeah, let it blow, yeah, let it sing. Cause I don't know where this one's gonna end or how it may begin. Cause she's the shape of her heart. I don't ever want the sun to shine. And I don't ever want to leave this one behind. And I don't ever.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 u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op deze, ja, deze 6 februari 2019. En... Het is dus um, nog steeds 2020. Uh, <laughs> ik weet, waarom zeg ik 6 2019 eigenlijk? Het zit zo ingebakken. Als ik, zeg, als ik zeg vorig jaar, dan heb ik het nog over 2018. Ja. Dat heb ik wel. Oké. Okay. <laughs> nou, we, we hebben nog een leuk berichtje, toch? Ja, dat ook. Maar even over dat uh, interview. Ja, Charlotte, dat, dus dat is een beetje een telefoontechnische probleem. We gaan het zo meteen oplossen en dan uh, hoort u zeker zometeen het interview. U, u zal en u moet dat interview vandaag horen. Ja. Dus, uh, <laughs> en desnoods gaan we nog een uur verder. Ja. We, totdat, we, totdat we het voor elkaar hebben. Even okay. kijken, hoor. Het duurt te lang. Oké. Okay. Uh, we gaan het even hebben over jubilea, uh, jubileums, wat is eigenlijk de meervoud? Nou, oké, okay. uh, dat klinkt een beetje stom. Al 15 jaar uw krant. Ja, de Stanfordse krant bestaat deze week 15 jaar. Gefeliciteerd. Om precies te zijn viel op 3 februari 2005 de allereerste editie onder de vlag van de huidige uitgever Stanford Press BV op de deurmat. De krant ontstond destijds na een initiatief van Peter en Gilles Kok. Sinds het verdwijnen van de abonneekrant Het Sandvoorts Nieuwsblad in 1999 had uh, Zandvoort namelijk geen eigen huis-en-huiskrant meer. Ruim vijf jaar later deden vader Peter en Gilles een poging om weer een weekkrant op te zetten. Belang belangrijkste voorwaarde voor hun was dat de krant bij iedereen gratis in de bus moet vallen met als enige inkomstenbron de advertenties van lokale ondernemingen. Halverwege de krant van deze week zijn twee pagina's besteed aan dit jubileum... met wat hoogtepunten van de afgelopen jaren die in de krant de te lezen waren. Ja, en wij zelf hebben ook een uh, feestje te vieren hè, dit weekend. Want, of het hele jaar eigenlijk. Want ja, klopt. We, we, we bestaan 30 jaar. En uh, aanstaande zondag is een speciale jubileumuitzending. Dus uh, vanaf twee uur is dat... Ja, dat gaan we gaan hopen leuke dingen gebeuren komend jaar. Sowieso komen er uh, 30 uh, uitzendingen uh, op locatie. Dat is al heel wat natuurlijk. En uh, ja, aankomende zondag uh, 9 februari vanaf twee uur is iedereen hartelijk welkom uh, om uh, hier bij, uh, ja, bij het uh, ingelaste programma Zandvoort op zondag te komen. Gepresenteerd door Rob en Albert Jan. En uh, voor de uitzending, in ieder geval om twee uur, zal er een een terugblik zijn van, uh, van uh, een programma Oud Zandvoort. waar uh, Rob uh, terugblikt op uh, ja, toen de tijd nog uh, 25 jaar uh, ZFM. Dus uh, dat, uh, dat uh, wordt een hele leuke, leuke, leuke middag. En ja, ik, uh, ik, ja. kom vooral langs oké in de studio. Gewoon uh, gezellig kijken naar radio. Ja, radio um, en uh, TV natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Al 30 jaar kan ik zeggen. En uh, we hebben ook een. Um, ja? We hebben ook een, een, een, speciale, een speciale gast. Maar uh, het wil allemaal niet werken vandaag, jongen, hier in deze studio. We gaan gewoon lekker uh, verder met de um, muziek draaien. Ja. Of wat jij nog wat? is goed. Uh, Zullen we even, ik ga dat even snel typen. Maar het Songfestival, 100 dagen vandaag. Tot, 100 de, fi dagen. tot de finale van het Songfestival. Ja. En uh, deze, dit jaar worden, ze, worden we natuurlijk vertegenwoordigd door... Uh, ...Jangu Macroy, als ik zijn naam goed uit. Ja, wat leuk. Wat leuk. Dus uh, we gaan even een, uh, naar een liedje van hem luisteren. Goed idee. Hier, hier is High on You van Jangu joy. Could roll me a joy and smoke it up till I can't stand straight anymore I could pour me some wine and drink it up till everything is spinning around But none of that can take me there, I'm still feeling low None of this can take me there. I don't wanna settle for less no more. I'd rather be high.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 Have a bee. Wellicht in de finale van het Songfestival in Rotterdam. Dit was High on You. En we gaan even naar de, de volgende. Even een update van het interview. Het gaat allemaal werken. Ja, de tweede hey, uur. Dus geluk. even feest, applaus. Ja, we hebben net even contact gehad met Charles. En uh, hij uh, vertelde dat we zo meteen uh, gewoon uh, kunnen gaan uh, kunnen praten met hem. Maar dat doen we twee uur, want het interview. Uh, ja, dat anders gaat het te lang duren. En dan hebben we. Oh, gaan we over het anders, nieuws heen? Uh, anders en, duurt het te lang. <laughs> het duurt te lang en ja, Net is jou, uh, jouw gesprekstof soms. <laughs> <laughs> maar uh, Jelmer, um, het is tijd voor het volgende. Hey. Oh, het came van de side. Oh, Nou, gaat, Het gaat goed. Mag ik doen? Ja, allemaal. zullen we dat doen? Ja. ja. ja. Nou, dan gaan we nog een keer overnieuw hoor. Ja, mijn liedje van de Sidekick. Ik heb hem voorbereid. Ik pak hem er even bij. Maar het is een nieuwe single van Dua Lipa. Vorige week vrijdag uitgebracht. Hij heet Physical. Ik vind hem... Uh, heb jij hem al gehoord, Broei? Ja, ja. Lekker nummer. Echt een goed nummer. Ja. ja, toch? Ook al meteen uh, natuurlijk weer massaal bekeken. Gestreamd op Spotify. Of uh, andere media. YouTube ook natuurlijk. Met de videoclip. Uh, het is een aanstekelijk liedje. Het heeft een soort uh, ritme dat ik herken... In andere nummers. Ja, zeg maar een herkenbaar melodietje, maar dan toch originele muziek. Ja. Uh, ik vind het leuk. We gaan hem even spelen en dan uh, is dit het laatste nummer van dit uur, denk ik. Zo'n beetje. Got you next to me. Hey pa, hier het liedje van de Sidekick, uh, natuurlijk, uh, Jan Koper. Ja. Dus, uh, ja, ik vind het een catchy nummer hoor. Ja, nee, zeker. zeker. Wat zit je trouwens te kletsen over? Ja, er blijven nog twintig seconden over. Er blijft gewoon een minuut over. We hebben nog een minuut over. Nog een ja, minuut. Oh, nou, Tjonge, uh, jonge, jonge. even kijken. Uh, nou, gaan we die uh, minuutje volkomen? Uh, nee, dat gaan we lekker zo doen. Met muziek. Zometeen Groen Groenluizen hier op ZFM Zandvoort. Going nowhere and I'm going en wij doen het even met Wauw Wop hier op ZFM. Dus uh, gezellig, al 30 jaar het geluid.